11 uur, net wel met het NOS-journaal. De toestand van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher is na zijn ski-ongeluk van vanochtend verslechterd. Hij heeft een hersenbloeding gehad en volgens de kritiek waar, kliniek waar hij behandeld wordt is zijn toestand kritiek. CNN meldt dat de familie van Schumacher onderweg is naar het ziekenhuis. Eerder vandaag raakte Schumacher aan zijn hoofd gewond bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen. Hij werd met een traumahelikopter naar een lokaal ziekenhuis gebracht en later overgeplaatst naar een ziekenhuis in Grenoble. Het manager van Schumacher komt vanavond nog met een verklaring. Eerder leek het erop dat de verwondingen van de zevenvoudige Formule 1 kampioen meevielen. Schumacher droeg bij het kieën een helm.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 Een deel van de passagiers van de veerboot waarop gisteren brand uitbrak... is terug in Nederland. De rest komt morgen. Ook het Nederlandse echtpaar dat met ademhalingsproblemen... naar het ziekenhuis moest, mocht vandaag terug. Gisteravond brak brand uit in een hut op de veerboot... die van Newcastle naar Ermuiden voer. Bemanningsleden konden de brand snel blussen. Een Britse man van 26 is aangehouden op verdenking van brandstichting. De aanslag vanochtend op het treinstation in Volgograd in Rusland is mogelijk gepleegd door een van de zwarte weduwen. Dat zijn vrouwen uit de Caucasus die in Rusland met aanslagen wraak nemen voor de dood van hun moslim-extremistische man. De zwarte weduwe die achter de aanslag van vanochtend zou zitten had vermoedelijk hulp van twee mannen en het dodental van de aanslag in Volgograd is nu 16. In zijn woonplaats Katowice is de Poolse componist Wojciech Kilar overleden. Hij is vooral bekend door zijn filmmuziek, onder meer voor The Pianist van Roman Polanski en voor Bram Stoker's Dracula van Francis Ford Coppola. Voor die muziek kreeg hij een belangrijke Amerikaanse prijs. Kilar werkte zelf liever aan symfonieën en aan het geven van concerten. Wojciech Kilar was 81. Whisky wordt steeds populairder in opkomende economieën... vooral in landen als Brazilië, China en India. Daardoor stijgt de prijs van whisky en neemt het aanbod van jonge whiskies toe. De gemiddelde whisky was dit jaar zo'n 4,5 duurder dan vorig jaar... en wat oudere whisky kende een nog grotere prijsstijging. In landen als Schotland en Ierland wordt de productiecapaciteit van whisky uitgebreid.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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Het jaar heeft haast zijn loop volbracht. Bij mij in de buurt staan al wekenlang de vette oliebollenkramen. Daar heeft het stadsdeel blijkbaar vergunning voor afgegeven. En dat in Amsterdam-Noord, obesitas-hoofdstad van Nederland. En dan nu meteen naar Michael Schumacher. U hoorde het in het nieuws, oud Formule 1-coureur Michael Schumacher... zou in levensgevaar verkeren na een ski-ongeluk... in de Franse Alpen-correspondent Tim de Wit in Berlijn. Wat zijn de laatste berichten? Nou, het ziekenhuis waar die ligt in de Franse stad Grenoble... heeft uh, zo'n 20 minuten geleden een verklaring afgegeven. Zij zeiden dat zijn situatie inderdaad kritiek is. Uh, dat hebben zijn artsen namelijk net uh, laten weten. Hij is vanavond in coma uh, binnengebracht in dat ziekenhuis... en wordt op dit moment aan zijn zware hoofdletsel behandeld. Nou, hoe de situatie precies is en wat ze aan het doen zijn tijdens die behandeling... dat is niet helemaal duidelijk geworden uit die verklaring van het ziekenhuis. Uh, Franse media spraken eerder vanavond ook nog over een hersenbloeding die hij zou hebben. Maar dat is dus nog niet officieel uh, bevestigd. Maar wat inderdaad uh, wel duidelijk is, is dat Schumacher momenteel uh, voor zijn leven vecht. En is het wel duidelijk hoe het precies uh, zich heeft toegedragen? Nou, hij was vanmorgen aan het skiën in, in de Franse Alpen dus... in de buurt van het plaatsje Meribel... Eh, samen met zijn 14-jarige zoontje op dat moment. En ja, daar is hij om nog onverklaarbare redenen zwaar ten val gekomen... en op een rots geklapt. Eh, hij was op dat moment tussen twee pistes in... of piste dus, zoals je dat noemt. En eh, nou ja, direct na het ongeval was hij nog wel bij bewustzijn. En in eerste instantie leek het vanmiddag ook nog wel mee te vallen. Eh, toen kwamen ook de berichten dat hij namelijk een help droeg... Maar blijkbaar is de uh, situatie in de loop van de avond uh, ernstig verslechterd. kwamen de berichten dat hij is overgebracht naar een groter ziekenhuis... dus in Grenoble, een wat grotere stad daar in de buurt. En ja, momenteel wordt hij behandeld door een hele ervaren uh, Franse neurochirurg... die hem ooit ook nog na een ongeluk in de Formule 1 heeft behandeld. Aha. En Dat is iemand die zich dus meteen spoedde naar het ziekenhuis... en zich dus nu met de situatie bemoeit. Ja, is, hij, is hij een volksheld in Duitsland? Leeft het hele land nou met hem mee? Ja, ja, absoluut hoor. Uh, Schumacher is echt een grote meneer hier in, uh, in Duitsland. Ja, uh, uh, ga maar na, hij werd zeven keer wereldkampioen in de Formule 1. Daarmee is hij de grootste alle tijden in de, in de, in de autosport. Uh, is echt ook geliefd in Duitsland. Iemand met een amabel karakter... Um, hij kwam zelfs nog terug, he, enkele jaren geleden. Na al die wereldtitels wilde hij toch nog een keertje in die Formule 1 rijden. Dat deed hij weliswaar niet zo succesvol, maar dat werd hem nooit echt kwalijk genomen. Nou ja, vorig jaar stopte hij er dan uiteindelijk mee. En nou ja, je kan wel zeggen dat uh, wat, wat Frans Beckenbauer zeg maar, in het Duitse voetbal is... dat is Michael Schumacher uh, in de Formule 1 in Duitsland. Dank Tim de Wit. Goedenavond luisteraars in de reeks familiegesprekken... die met het oog op morgen aan het einde van 2013 uitzendt Vanavond Dick, wij zijn ons brein swaap. En zijn zuster Els, bestuurder bij Uitstek... bekend van de Raad voor Cultuur en het 4 en 5 mei-comité. Kinderen van een Joodse vader, nu beide boven de 65... en vastbesloten dat dokter Alzheimer hen niet te grazen zal nemen. Maar ook kijken we in verwondering en ontzag... Naar het succes van de Speld, een site die net als wij in nieuws doet... maar dan als satire. Oprichter Jochem van den Berg en schrijver Diederik Smit... komen hier hun kunst te vertonen. Ten slotte Zuid-Soudaan, waar het wemelt van losgeslagen jongelui... met te veel wapens. Wie zijn de strijdende partijen en wat willen ze? Willen ze wel iets, behalve chaos? Eerste kranten vanmorgen vroeg nog, nu het nieuws van heden. Zondag 29 december. Dat was even schrikken voor de opvarenden van de King Seaways. Onderweg van Newcastle naar IJmuiden brak er brand uit. Tapijt, matrassen, gordijnen, alles brandde. En uh, ja, op dat moment wisten we natuurlijk niet waardoor dat ontstaan was. Maar goed, het was wel duidelijk dat er wat serieus aan de hand was. Iedereen moest zijn hut verlaten, maar er was geen sprake van paniek. Iedereen moest naar de dekken. Daar hebben we drie kwartier vertoefd. Toen werden we allemaal naar binnen gelood. Rond uh, half twee werden we verzocht. of toen konden we weer naar onze kamers. Er vielen zes gewonden. Ze werden met een helikopter van boord gehaald. Uh, six uh, people in total were yeah, lifted to safety by the rescue helicopter from Lakenfield and were taken to Scarborough Hospital. 16 doden zijn te betreuren bij een aanslag op het treinstation in Volgograd. Volgens de politie raakte de vrouwelijke dader in paniek bij de detectiepoortjes... en liet ze daar haar bom al afgaan. Op het eind van 2013 had de voorzitter van de Europese Raad... Herman van Rompuy, een mooie boodschap. De economische crisis in Europa is voorbij. Jammer dat we dat nog niet meteen merken. We gaan dat niet onmiddellijk merken op het vlak van de werkgelegenheid. Er is altijd een soort van tijdsafstand... tussen herneming van de economie en het aanwerven van mensen. Van Rompuy gelooft ook dat het wel meevalt met het euroskepsisme. En ik ben ervan overtuigd dat er een overweldigende meerderheid is... van mensen die voor de Europese Unie zijn. En dat zal ook tot uiting komen bij de verkiezingen. Het einde van het jaar, de donkere dagen rond kerst... maakt ons filosofisch over de tijd die snel voorbijvliet. Misschien moet je dan even in een zwart gat gaan zitten... want volgens professor Robert Dijkgraaf staat daar de tijd stil. Die natuurwetten hebben hun eigen logica. En als je die volgt, dan zie je dat ze op een gegeven moment stopt... in een soort totale verwarring. Dijkgraaf zei dit in het programma Buitenhof. Aan het eind kwam dichter Remco Kampert erop terug... op de beheersbaarheid van tijd. We bevinden ons in een zee van tijd, oeverloos. Om er niet in te verdrinken, hebben we de kalender uitgevonden. En om die te verfijnen, fabriceerden we het armbandhorloge... en de klok, de minuten en de secondenwijzer. En zo denken we de tijd in het gareel, in ons gareel, te krijgen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En nu het overzicht van de kranten van morgen vroeg. Ook gelezen door Mayan Koekoek. Tijd is geld. Meer dan de helft van de fysiotherapeuten vindt dat ze te weinig krijgen voor een behandeling. Een derde denkt er soms zelfs over om te stoppen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 5000 fysiotherapeuten. Steeds meer mensen hebben geen aanvullende verzekering meer... en moeten de fysiotherapie zelf betalen. Veelal kiezen ze er dan voor om zich niet te laten behandelen... zegt de beroepsvereniging in de regionale kranten van de persdienst. De Zaanse Schans dreigt te vervolendamiseren... ten onder te gaan aan schreeuwerige reclames om toeristen te lokken. Het historische beeld van de monumentale openluchtattractie... wordt daardoor ernstig aangetast... De vereniging Zaans Erfgoed beklaagt zich erover... in een brief aan de gemeente waarover de Telegraaf schrijft. De Volkskrant blikt met fotoverzamelingen terug op 2013. Morgen de propagandafoto's van Noord-Korea en het Witte Huis. Ja, op een foto poseert Kim Jong-un met een schoolklas. Daarnaast staat een foto van president Obama met een groep kinderen. En wat blijkt? De beelden zijn vrijwel identiek. De belangrijkste overeenkomst is volgens de krant echter de wereld achter de foto. Die zo is geschakkeerd dat de leiders zo goed mogelijk uitkomen. Er moeten regels komen voor datacenters in ons land. Daarvoor pleiten deskundigen in het Financiële Dagblad. Nederland heeft steeds meer datacenters. Afgelopen maand kondigden Microsoft en Apple aan dat een deel van de service in Nederland komt. Bedrijven slaan steeds vaker gegevens op in de cloud. Maar de voorwaarden waaronder ze dat doen zijn soms onduidelijk. Als zo'n datahotel failliet gaat, is niet duidelijk of klanten nog bij hun gegevens kunnen komen. Dat kan tot problemen leiden. Minister Kamp heeft aangekondigd dat hij gaat kijken of de wet aangepast moet worden. Het proefverlof van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, is de grootste dwaling van de eeuw. In de Telegraaf zegt Joost Eertmans dat niemand op de vervroegde vrijlating zit te wachten. Eertmans burgercomité tegen onrecht ergert zich bovendien aan het grote aantal mensen dat niet bestraft wordt voor een misdrijf. Het is volgens het comité rampzalig gesteld met de strafrechtspleging in Nederland. En de kranten van de persdienst schrijven dat veel supermarkten blijven stunten met plofkip, terwijl ze dat niet meer zouden doen. Wakker Dier zegt dat Albert Heijn zelfs 30% meer reclame maakt voor plofkippen. Half januari wordt duidelijk of er ook meer plofkip is verkocht in 2013. En dan nu voor één keer een bericht uit De Speld in ons krantenoverzicht. Gelezen door Diederik Smit. De pathetische imbeciel Johnny Kempena... hoopt dit jaar 30 seconden aandacht van zijn buren te krijgen met zijn vuurwerk. De 56-jarige melewekkende loser uit Hees... gaat voor een enorme knal met zijn megastrijker. Op oudjaarsavond zal Johnny samen met zijn treurige vriend Bert... Om 5 voor 12 klaarstaan bij de verkeerstrempel midden op de Zogelse straat. Het in- en in duo zal het vuurwerk afsteken. met een misplaatste triomfantelijke blik. wat bij de buren doorgaans desinteresse opwekt. De overburen van nummer 5 zijn bekend met de kinderlijke sensatiezucht. van de gedegenereerde stumpets. Eigenlijk verbaast het ons dat deze mensen de rest van het jaar blijkbaar kunnen functioneren. in de gewone wereld, al dus buurtbewoner Jasmijn de Jong. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen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 How the fingers you got the double. Liza Hennigan met What I'll Do. Duizenden ongeregelde jonge strijders maken Zuid-Soedan onveilig. Volgens de VN, slecht getraind, zonder commando of discipline en zeer onvoorspelbaar in hun optreden. De jeugdige rebellen zouden het conflict in een stroomversnelling kunnen brengen en talloze onschuldige burgers in gevaar brengen. Oudjournalist Hildebrand Beileveld, goedenavond. Goedenavond. Ja. U hebt kranten en radiostations in Zuid-Soedan op touw gezet. Um, maar nu over dit onderwerp. Die jongens worden in de wandeling het White Army genoemd. Is dat een rebellenleger? Ja, dat zijn jongens die uh, met hun kuddes... Uh, die grote koeien die daar door het uh, halfse gebied rondlopen... met elkaar rondtrekken. De hele week door. Ze overnachten daar in het veld. En af en toe komen ze dan terug voor, uh, naar het dorp toe. Ja. Maar als er dan wat is... Uh, bijvoorbeeld worden aangevallen door een uh, groep... een stam uit een ander gebied. Dan organiseren ze zichzelf En dan trekken ze er met z'n allen op uit. En die groepjes die zijn honden, 200 man. Maar als er een groot gevaar dreigt... bijvoorbeeld twee jaar terug met, uh, met een, uh, een stam in de buurt... dan komen er zelfs een paar duizend bij elkaar. Ja, per keer. Klinkt niet als een echt leger. Nee, het is ook volkomen ongeorganiseerd. Je kunt het vergelijken met, uh, met een voetbalclub... die heeft reguliere supporters en hooligans. Die hooligans oh, ja. kun je niet organiseren. Je weet waar ze bij horen, maar je kunt niet zeggen... dan en dan gaan ze iets doen. Het ja. komt zeg maar uit de genen van die mensen of uit hun gevoel. En op dat moment organiseren ze zich. En waarom White Army? Ja, nou ooit uh, heeft men gedacht dat die naam komt. Omdat die jongens zich vaak uh, tegen vliegen en muggen in smeren met dat as. Dat uh, maakt ze een houtvuur. Ja. En dan met dat as smeren ze zichzelf in. Dat schijnt uh, te werken tegen de malaria vliegen. Maar White Army is denk ik vooral gekomen. Omdat ze natuurlijk geen tuniek aan hebben. Niet zo'n groen uh, pakje aan. Uh, en uh, dus uh, ze hebben gewone kleren. Ze zijn uh, ja. jongens zonder officiële tuniek. De VN legt er de nadruk op dat het jonge strijders zijn, kindsoldaten? Nee, het zijn geen kindsoldaten. Ja, Althans, ze zullen vast ook jongens van 14, 15 bijzitten. Maar in beginsel zijn het de jongens die zeg maar, in het veld zijn... en die de, voor de, voor de enorme kuddes... Hè. we praten over honderdduizenden koeien die ze daar houden in dat gebied. We praten over een stam, dat heet de Noer, die drie miljoen leden hebben. Dus het is ja. ook bepaald geen kleine club. Ja, maar behalve deze ongeregelde rebellengroep zijn er nog andere groepen aan het, aan het strijden. Hebben die ja. allemaal ja, duidelijke doelen voor ogen? Ja, in uh, 15 december is er dus een, uh, binnen de presidentiële garde een muiterij uitgebroken tussen de Noer, de groep waar ja. we het nu over hebben. Die uh, mensen zijn uit het leger gestapt en een aantal grotere legereenheden ook met hen. Nou, die zijn regel, re, ja, behoorlijk georganiseerd en geregeld. Deze jongens niet, hè, waar we het net over hadden, die waait Armis niet. Maar die geregelde armies die zitten in alle gebieden van de twee belangrijkste staten. Eentje waar ook de alle olie zit, dus dat is een gevoelig onderwerp. Daardoor zijn de olieprijzen ook ineens afgelopen week omhoog gegaan. Nou, die stam, die heeft dus een georganiseerde, min of meer georganiseerde groep... met de leider Rick Machar. die was voorheen ja. vicepresident... Maar toen hij bedacht dat hij ook wel president kon worden... toen heeft de huidige president hem onmiddellijk uit het kabinet gezet... en ook uit de partij gezet. En is hij uit boosheid dus deze ja. beweging tegen de president begonnen. Maar nu, nu hebt u het terloops over stammen. Uh, u was vlak na het uitbreken van de strijd ook bij ons te gast. En toen, dat was twee weken geleden, zei ja. u dat het geen etnisch conflict is. Is, nee. het, is het inmiddels veranderd? Nou, het is zo dat het begon inderdaad als een opstand tegen de president met allerlei verschillende stammen... die de, de, de, de boos zijn op de regering, dat ze zo gemarginaliseerd worden. Maar het werkt wel zo dat als iemand van jouw stam... door de president wordt uh, aan de kant gezet... dan komt iedereen voor je op en dan zullen ze uh, laten zien... wie ze waard zijn ja. en wat ze waard zijn. Hoe herkennen leden van verschillende stammen eigenlijk elkaar? Uiterlijke ja. kentekenen? Ja, of? dat is ongelooflijk. Nou, ze zijn allemaal donker. En als we praten over donker, dan bedoel ik hier echt donker. Ze zwart. zijn heel lang. Ja, ja echt zwart. zwart. Ja. Ja, ja, echt zwart hoor. En zowel de Dinka's, de rivaliserende stam, en deze Noer zijn <kwijnt> boomlange mensen. Mager. Ze is lang, twee meter lang hoor. En, uh, maar deze noer, die herken je aan het feit dat ze vijf van die littekens boven hun hoofd, horizontale strepen, getrokken hebben met scheermesjes of de achterkant van een, een, een uh, ge geweershuls of zo. Hè. Die, daar zit een scherp randje aan en dan trekken ze dat over hun voorhoofd heen. En daar kun je, dat, dan zijn het nu Ja, ja, dat, dat kun je dus. Daar, kun je, daar onder, kunnen hun vijanden hun ook aan Ja, dat ja. kan iedereen zien. Hoe explosief is de situatie eigenlijk in het zuiden? Het klinkt allemaal heel chaotisch. Ja, het klinkt enorm chaotisch. Ook vooral omdat de internationale gemeenschap in 2011 deze staat eigenlijk tot stand heeft gebracht. Nou, Zuid-Soedan bestaat uit een hele onzekere, onduidelijke machtsverhouding. Um, als gevolg daarvan zijn dus deze rivaliserende uh, politici. Uh, echt nu in de clinch geraakt. Nu lijkt het erop dat Afrika, de IGAT, heet dat, dat is de Oost-Afrikaanse ja. landen, die ja. proberen nu wat te onderhandelen. Dus dat gaat helemaal verkeerd. En oh. helemaal omdat het nu lijkt. Wat uh, vandaag althans de berichtgeving is dat Oegandese helikopters... zouden hebben opgetreden ten faveur van de huidige president. Nou, dan kun je ook niet meer onderhandelen natuurlijk. Nee, dan want dan ben je partij. partij geworden, ja. En dan uh, wordt het helemaal gecompliceerd. Dus het uh, wordt heel moeilijk. Nou, de VN, die zit daar dus met ja, kampementen. wat kan de VN doen? Ja, die zitten met kampementen waar 20.000 uh, 20 mensen zitten per, per kamp. Dus we praten over tientallen duizenden mensen die inmiddels in UN-basis zitten. Die worden beschermd door vredestroepen. Nou, die vredestroepen die, die zijn natuurlijk niet in staat als een jongeren In Akobo vorige week zijn 2000 jongeren die compound binnengekomen hebben, tientallen mensen vermoord, inclusief ja. een aantal van die, die vredessoldaten. Uh, uh, nou, dus daar is geen hou aan. Ze proberen zich nu wel te versterken. De, uit alle andere missies. Worden nu uh, soldaten ingevlogen. Maar uh, ja, natuurlijk tegen een paar duizend woedende Nederlanders. Nou, uh, is, uh, is uh, eigenlijk ook doen. machteloos. Is, is Sudan eigenlijk het begrip failed state, mislukte staat, moeten we dat uh, zeggen? Nou, Zuid-Soedan Zuid is een absolute failed state. Die staat uh, waarschijnlijk ook aan top van alle mislukte uh, projecten op dat punt. Uh, dat is des te droeviger. Aan de andere kant, de internationale gemeenschap... zal toch met de miljarden die het afgelopen jaar ook geïnvesteerd heeft... in dit land aan ontwikkeling, samenwerking, aan vredesopbouw... Uh, en het feit dat het echt zichzelf... want ook Nederland zelfs heeft een handtekening... onder dit vredesakkoord ja. in zuid soedan gezet. Dus iedereen zal toch betrokken blijven op een of andere ja. manier. En iemand zal toch met de, met de vuist op tafel moeten gaan slaan... en zeggen, en nu moet er echt een plan voor vrede komen. Dank u wel, Hildebrand Bijleveld. Tot zover, Zuid-Soedan.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 My daddy ran away With the woman we met on the train Oh, his little boy ran to the room Where his piano lay in wait Ja, en daar hadden we Randy Newman weer eens met Paul Simon de Blues. In onze reeks familiegesprekken nu Els en Dick Swaap. Hij, emeritus hoogleraar, neurobioloog, succesauteur van Wij Zijn Ons Brein. Zijn zuster Els, jurist, mediator en bestuurder bij uitstek... van voorheen onder meer het 4 en 5 mei-comité en de Raad voor Cultuur. Allebei de 65 ruim gepasseerd, maar ook allebei nog fulltime maatschappelijk actief. Op de achtergrond knapt het haardvuur. We zitten hier in Bergen, Bergen binnen, ten huize van El Swaap. Om op het thema van familie te komen, zulke dagen als nu, kerst en oud en nieuw. Vieren jullie die in familieverband? Ja, de kerstboom is net weg. Voordat jullie kwamen is die opgedoekt. En die is meegenomen door de dochter van Ing, mijn echtgenote... Uh, en haar man en twee kinderen die hier een week lang waren. En uh, die nu de kerstboom weer ergens anders gaan opzetten voor de volgende week. Ja. En um, uh, ook de een zoon van Ing was er met vrouw en net geboren kleinkind. En wat vrienden. Ja. Dus, maar is, we hebben, niet maar, maar wij niet. Wij hebben nee, het niet. van hier. Wij hebben het niet over Met afvormen. elkaar. Nee. nee, hoe bedoelt u? <laughs> nee. Nou, ik heb het uh, met mijn vrouw en uh, dochter, schoonmoeder uh, gevierd door een keer te eten, maar uh, verder niks bijzonders. Verder nee. vooral gewerkt, ja bezig geweest. Ja. Ook deze dagen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, hoe groot is eigenlijk, want we hebben nu al, we wat vertakkingen, maar hoe groot is de familie Zwaap in engere zin? U heeft nog broers en zusters? We hebben één broer, Leo, ja? de jongste broer, die is uh, zes jaar jonger dan ik en acht jaar jonger dan Dick. En um, uh, dat is het. Ja. En Leo heeft ook twee, Dick heeft twee kinderen en Leo heeft twee kinderen mm -hmm. en ik heb geen eigen kinderen. Ja. Die, die naam Schwab die komt niet zoveel voor. Waar komt de familie eigenlijk vandaan? Nou, oorspronkelijk zijn we waarschijnlijk Schwaben uitgegooid. Uh, ja. En dat is in de buurt van München gaat het verhaal dat zwaben vreselijk krenterig zijn. Dat is een uh, verhaal dat ik daar hoorde toen ik gasthoogleraar in München was. Dat uh, waren twee zwaben, die waren skiën en die verdwenen in een, in een uh, kletserspleet. En na een paar dagen zagen ze hun hoofden boven de kletserspleet uitkomen. En die riepen het rode kruis, rode kruis op ze terug... riepen, geven niets, we geven niets. <laughs> dat schijnt typisch te zijn voor zwaben. Ja. Nou, hoe zijn ze hier in Nederland terechtgekomen, de, de Zwaben? Uh, de Zwaben weet ik niet. Nee, maar de familie uh, slaat, de familie. het geslacht uh, nou, Onze grootvader uh, was al een paar geslachten in Amsterdam. Ja, het 1600 ja. zoveel ja. Um, ja. Ja. Uh, in Amsterdam. En, dus. en onze grootmoeder uh, is een, was een Portugees-Joodse familie. die uh, uh, uit België kwam en daarvoor natuurlijk uit Portugal. Ja. Dus, maar dat was de eerste generatie die in Amsterdam kwam. Ah, ook die kant zelf ja, ja. en uh, jullie uh, vader was joods hè? ja jullie moeder niet nee, dus in nee. heel strikte zin zijn jullie ook niet joods maar gevoel ben je toch hebt het toch wel een gevoel van joods zijn ik wel um, jij minder geloof ik. ik minder ja ja nee ja. Ik, ik absoluut wel ik heb ook nog eens uh, toen ik een jaar veertien was... heb ik nog geprobeerd om een achterstand in te halen... op het gebied van Joods zijn. En ben ik nog eens een paar jaar naar de synagoge gegaan... en oh, ja? heb ik Hebraïus geleerd. Maar daar werd ik thuis om uitgelachen. Dus dat heb ik op een gegeven moment toch maar weer opgegeven. Uh, maar jij hebt er helemaal niks mee. Nee, maar ik ben ook opgegroeid in een tijd... dat je vooral niet moest laten merken dat je van Joodse afkomst ja. was. is uh, ja. dus na ja. de oorlog... bedoel uh, uh, je op school of zo? Thuis? Thuis. Thuis? Thuis ook, ja. Ja, ja het was... Uh, ik zeg het toch gewoon een algemeen punt... Dat, uh, dat je moest daar niks van laten merken, was het idee. Je ook geen je... Joodse kinderen kregen geen Joodse namen, expres. Ja. Nee, nee. Aan de andere kant werden we toch qua tra, traditie ook wel weer een beetje Joods opgevoed. Onze grootouders altijd bij ons op vrijdag, vrijdagavond. Ja, en onze moeder was weliswaar niet Joods, maar was uh, meer Joods dan uh, Joods volgens ja. mijn vader. Dus. Ja. ja, overbezorgd. He? Ja, ja overclaimend ook. Ja. Uh, ja. U zei ik heb er minder mee, of, of niet... Nou, niet niets, want uh, er zit natuurlijk een stuk traditie in uh, die, die me interesseert. Maar traditie interesseert me ook in andere godsdiensten. Ja. Ik, ik las, je uh, geboortejaar is uh, 1944. Ja. Dat is gezien het voorgaande op zijn minst opmerkelijk. Uh, in welke zin? Nou, dat een Joods iemand in 1944 een zoon krijgt. Ja, Het uh... Ja, het was tijdens de hongerwinter. En uh, mijn vader zat ondergedoken in zijn eigen huis. Had een schuilplaats uh, waar hij, uh, wanneer hij zijn hoofd opzij draaide... tussen plafond en, uh, en vloer net in kon. En ze hadden een routine dat als haar gebeld werd... dan ging mijn moeder naar het balkon en die riep wie is daar. En ondertussen kroop mijn vader in, het, uh, in de schuilplaats. En uh, mijn moeder legde dan de deksel erop en een zeil eroverheen en een stoel erop. En uh, op die manier is hij dus de laatste tijd van de oorlog doorgekomen. Ja. Maar je hebt gelijk als je zegt, het is wel lef om in de oorlog een kind te Precies. krijgen. Precies, ja. En het was ja. al de tweede, want uh, het ja. eerste kind van mijn ouders is, uh, is na tien dagen overleden. Dus uh, dat dus hoeveel... was in 1943. 1923... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat lef? Ik heb het wel gevraagd aan ze en ze zeiden dat ze het gewoon wilden en uh, dus pure biologie. Ja. Dat is geen lef, dat is biologie denk ik. Ja en ze waren ook best wel al wat ouder. Dus ik denk ja. dat dat uh, want, uh, ja man was man was 1911. Dat was in die tijd toen jij geboren werd was ze 33. Dat was in die tijd best al wel ja. een wat ouder iemand die, uh, die nog een kind kreeg. Dus ik denk dat ze niet al te lang wilden wachten. Ja. Nou, ik heb ook wel eens gevraagd en als pa gepakt werd wat dan, nou dan... Uh, ja. was er in ieder geval een kind. Ja. ja. Dus ja, het is... Ik het is ook iets wat ik niet begreep. En ik heb wel eens gezocht in dat tijd naar uh, de gebeurtenissen, die aanleiding zouden kunnen hebben gegeven tot mijn zwangerschap. dacht van dat want, ja. <laughs> <dan> moet toch <er, laughs> Is met de geallieerden. Ja. Met de geallieerden aan de hand zijn geweest. Maar dat, dat uh, daar kwam ik niet uit. En uh, ze gaven dit soort antwoorden. Nee, ja. dus uh, dat zat er ook niet in. Ja. <hijen> Hoe groot is jullie leeftijdsverschil? Nog geen twee jaar. Nog geen twee ja. jaar. Dus ben je echt samen opgegroeid? Samen opgegroeid of gevoed? Ja, ik opgevoed. denk Dick en ik wel. Leo is, Leo is echt een nakomer. Dus die, uh, dat scheelde een, een school, zeg maar, hè, zes jaar. Dus dat uh, wij zaten op de middelbare school toen hij naar de lagere school ging, dat was toch anders. Ja. Maar ik denk dat wij redelijk samen opgevoed zijn, alhoewel ik niet met jouw vriendjes mocht spelen van jou. Oh, dat en weet ik niet. Jij misschien wel met mijn vriendinnetjes, maar dat weet ik ook niet. Nee, nee daar heb ik maar. ook geen herinneringen. Maar het was wel zo, als ik thuis kwam van school... eerste klas, dat ik uh, alles leerde wat ik net uh, had geleerd. Met gevolg dat zij een klas kon overslaan. Ja. Het, uh... Nou, nou. Ja. Het <laughs> was gewoon omdat ik erg intelligent <laughs> was. Zo slim. <simpel>, was. <laughs> <Ja. ja. laughs> ja, dat kwam niet dankzij jouw lessen. <laughs> dat <dacht> ik altijd. <laughs> maar ik, ben, me ook wel, ik moet me ook... Ik denk ook wel dat wij, Leo, altijd... Als je zegt uit school thuiskomen... Wij namen Leo altijd mee naar huis uit school. Dat ja. was een, uh, uh, wij zorgden echt ja. wel wat dat betreft ja, voor hem. een soort van ja. ouders voor hem. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus we zijn wel vrij... Uh, dicht op elkaar ja. opgegroeid. Ja. Ja. Ik vind altijd zo'n mooie uh, Frits Boer, uh, hoogleraar uh, in ja. de geneeskunde... die heeft al vaak geschreven... het is de langstdurende relatie die je hebt, broer en zus. Ja, dus Tussen de geboorte ja. van de een en de dood van de ander is het, ja. blijft het zo. Ja. Zien, ja. Hebben jullie intensief, zien jullie elkaar vaak? Ja, wat is vaak. We eten, denk ik, eens in de zes weken met z'n vieren. Ja. Proberen we in ieder geval, zo ongeveer. Ja, is, en we spreken uh... elkaar telefonisch uh, iedere week minstens. Ja. ja, en we melden ons af en aan als we naar het buitenland gaan. Ja. Dat is heel ja. belangrijk. Ja. En soms, soms vergeten we dat wel eens. of de ander weer boos is. Maar ja, dat was iets wat. Uh, wij, wij moesten ons altijd aan en afmelden bij onze moeder. Dus even, even vertellen waar we naartoe gingen en wanneer we terugkwamen. En toen zij er niet meer was, hebben we het naar elkaar ja, gedaan. Nou, dat, dat bij elkaar, uh, ja. ja. ja. Ja. Ja. En om, om even een heel Nederlands onderwerp aan te snijden, vieren jullie elkaars verjaardagen. Ja, ja we hebben ja. net Dikse verjaardag, uh, uh, mochten wij mee uit eten. En als ik als ik ben op mijn verjaardag, dan mocht, mocht ik dikke pet ook komen. Maar ja, anders haal ik meestal, het in ik probeer weg te zijn. Ja. Uh, nou, nou was u vorig jaar uh, absoluut in het nieuws, toen u uit de Raad van Cultuur stapte, wegen op. Uh, ...onvrede over het uh, beleid... ...van staatssecretaris Zijlstra. Hoe, hoe, hoe kijkt u op die zaak terug? Nou, ik heb er nog steeds... ...een goed gevoel van, uh, aan over... ...dat, uh, dat ik eruit gestapt ben. Ja. Ik, ik, op zich begrijp ik best dat er ook op kunst en cultuur bezuinigd moest worden. Maar de manier waarop Zijlstra met het advies van de Raad voor Cultuur omging... waar ruim honderd mensen aan gewerkt hadden... en wat hij gewoon naast zich neergelegd heeft zonder het te lezen in feite... zonder het met ons te bespreken en gewoon zijn eigen gang is gegaan... dat vond ik... Uh, ja, zo mag je niet met je adviseur omgaan. Ook zeker niet met een adviseur die bij de wet benoemd is en waar je rekening, conform de wet rekening mee moet houden. Maar ik vond, ja, als, je, als je zo arrogant bent dat je denkt dat je het wel zelf kunt, doe het dan ook maar zelf en uh, val dan andere mensen daar niet mee lastig, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ja het was dus meer het afgrond van, ja, van dit advies dan, dan de, de kaalslag in de cultuur nou, die ja, nu kijk, aangekomen. Nou ik, ik begreep dat ook kunst en cultuur 10% zouden moeten bezuinigen. Ik vond dat, uh, dat, dat uh, de bezuinigingen op kunst en cultuur extreem waren, te extreem. En dat bleek ons, ook uit ons advies. Ja. Uh, we hebben ook gezegd, je moet dat veel geleidelijker doen en uh, veel minder zwaar. Maar ja, daar is niet naar geluisterd en uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat dat veel te heftig is toegegaan. En dat daar nu ook langzaam maar zeker echt gaten vallen. Ja, het is echt niet, je hard veel mensen zeggen, valt wel mee. Wat nee. is er nou helemaal gebeurd? Nee, uh, kwaad, kwaad. Er is nog steeds kwaad. heel veel toneel. Jawel, er is natuurlijk nog heel veel toneel. Maar het gaat natuurlijk ook op de opbouw, de, de opbouw van jongs van aan. Ja, ja. Mensen te, met hun talenten begeleiden uh, naar professionals toe. En daar wordt op het ogenblik zo weinig geld ingestoken. Ja. En bovendien zijn er heel veel, heel veel goede groepen. Bijzonder, ook bijzondere groepen, kleine groepen zijn gewoon weggevallen. En dat merk je niet, omdat de grote toneelgezelschappen ja. nog wel doorgaan. Maar in die dus kleine zit natuurlijk de toch de heel de veel de extreem talent. Ja. Als zo'n kwestie speelt, met Elsa in dit geval... hebben jullie het daar dan over? Ja, ik herinner me dat we het al wandelend in de duinen... een aantal keer erover gehad hebben. En dat ze er erg over in zat en uh, erg mee zat. En uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt. Maar we hebben het er een aantal keer over gehad, ja. Ja. ja. En? en ik vond het, uh, dat ze heel correct handelden. Ja. Ik u was het er was dan... helemaal mee eens. Ja, ja. ja. Okay. absoluut. U bent ooit nog een lang geleden hoofdpersoon geweest in een soort held. We hadden een uitspraak gedaan die als homofob werd ervaren. Terwijl, terwijl u lesbisch bent, heeft, u dat, heeft dat tussen u gevrongen? Nee hoor, helemaal niet. Ik herinner me dat hij toen. Ik zat in Londen toen het gebeurde en jij belde ook op om te vragen of je iets verkeerd gedaan had. Misschien. Ja. En het was eigenlijk alleen maar de krantenkop. Die het, die het tot een rel maakte volgens mij. Hoe luidde de krantenkop? En, ja, weet jij dat toch? Het was iets van uh, hersenen, homo's, anders of zo. Maar ja. het, uh, zeg het, het stuk in de, in de krant, in, dat was in het parool van Hans van Manen, was heel correct. Ja. Dat was correct. En, ja, het was ja. gewoon een eerste beschrijving van een verschil... in de hersenen tussen hetero- en homoseksuele ja. mannen. En uh, daar zijn later uh, vele andere verschillen gevonden. Ja. Uh, het, het viel op een of andere manier verkeerd bij een groep... Uh, mannen, homoseksuele mannen die het idee hadden dat iedere man homoseksueel is. Maar een klein deel van de mannen uh, maakte keuze zeiden herkent. ze. Ja, ja. En ze noemden dat een politieke keuze. En toen ik zei ik kan het politieke daar niet van zien en die keuze is voor je gemaakt in de baarmoeder ja, ja. Uh, zaten wij dus op een heel ander spoor. En het was ja, een, een, een reliquie uit de jaren 60, 70... waar het idee was dat alles wat we waren en deden en dachten... Um, uh, veroorzaakt werd door de sociale omgeving. Terwijl er natuurlijk heel veel is vastgelegd al uh, voor ja. de geboorte. In die zin zou die uitspraak nu ook helemaal niet meer controversieel zijn, denk nee, ik. Het, ik. We ik, hebben ik, het over het begin toen, van de jaren tachtig, geloof ik. Ik vond het toen ook alleen maar heel prettig om, om he, bedoel, te horen dat, dat dat kennelijk zo chemisch, biologisch, in ja. elkaar zat. Ja, precies. Deels, dus deels, geen enkel, ja. Voor mij was het geen enkel, geen enkel probleem. Nee. nee, absoluut niet. Het viel me, me ook dat, dat, dat uw broer, die als ik het nog eens mag herhalen immers in de boektitel... Wij zijn ons brein. Ooit in een artikel ook u, uw enorme drive om maar uh, organisatorisch bezig te zijn. En in bemiddeling en te vergaderen. Ook verklaarde uit een soort uh, aangeboren afwijking in het brein. Wat is geen aangeboren afwijking in het brein? Oh, volgens mijn broer. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar uh, ja, ergert ja. u dat? Of vond nee, u dat wel interessant? Helemaal niet. Kijk, ik, ik, uiteindelijk doe je, uh, denk ik, als je, als je, als je werkt. En uh, dan doe je, ga je steeds meer doen waar je, waar je uh, jezelf prettig bij voelt. En waar je dus ook, zou ik bijna zeggen, goed in bent. En uh, uh, ik ben inderdaad een, een regelaar, een uh, organisator. Uh, veel meer dan een, een echte jurist. Ja. Maar ik vind het wel heel fijn om uh, bezig te zijn met het... Uh, het uh, mensen bij elkaar krijgen om dingen, dingen te bereiken in het leven. Ja, en en als dat een afwijking van het brein is, vind ik dat helemaal ja, niet erg. Ja, dat is, zit dus ergens in... allemaal willen organiseren en regelen, dat zit ergens in je, in je brein. Nou, ik denk dat uh, drive in ieder geval iets is wat uh, aangeboren is. En uh, ja, dat vul je natuurlijk in met dingen die je prettig vindt om te doen... Ja, ik ben, um, als kind was ik wel altijd lui. Mijn vader riep, uh, mijn vader riep altijd... Oh je ja? bent geestelijk en lichamelijk lui. Oh. En, ik weet niet waar die omslag... Hoort, toen toch datzelfde brein aan had... maar waar die omslag nou gekomen is, weet ik eigenlijk niet. Op het moment niet. dat je iets had dat je interesseerde. Ja, dat denk ik ja. ook. Ja. Ja. En, en dat is het grappige. En dat, dat is natuurlijk ook iets wat, wat is vastgelegd. Ja. Ja. Opeens klikt dat uh, tussen... datgene wat je hebt als potentie... en datgene wat je om je heen uh, kunt gaan doen. U hebt ontzettend veel prominente functies bekleed, maar bent eigenlijk nooit erg op de voorgrond getreden. Nee. Is dat een, een bewuste keuze of is dat ook een aangeboren afwijking? Aan. Ja, dat zal dan ook wel. Nee, ik heb er geen enkele behoefte aan. Ik vind het... Uh, ja, wat ik doe is... Nou ja, is inderdaad dus... Ik ben een radertje in een, in een geheel. In, een, in heel veel verschillende organisaties ben ik dat. En als het goed voor de organisatie is, wil ik best naar buiten treden. Maar uh, niet voor mezelf. Nee. En bij Dick is dat uh, anders. Is het ben maar jij anders? Ja. ja, nou ja, jij treedt natuurlijk nu veel meer naar buiten om, om bijvoorbeeld in verband met je boek. Dat boek is ja. gewoon echt een, een, een, iets wat voor heel veel mensen interessant is en natuurlijk heel leuk om over te horen. Ja. In en dat leidt tot ontzettend veel optredens, lezingen. Uh... Ja, ja, zeg toch een honderdtal in het jaar. Oh. Ja. ja. Dat um, is niet gering. Nee. Maar dat is een, een verschil tussen u beiden. Is dat dan ook aan het brein te verklaren, dit verschil? Ja, we, we, zijn allemaal, we zijn allemaal anders natuurlijk. Ja. Ja. We zijn allemaal uniek. Het is helemaal niet uniek om uniek te zijn. We zijn het <lacht> allemaal. Anders. Dus uh, zelfs al heb je dezelfde genetische achtergrond. Dus een uh, eigen tweeling dan nog uh, zijn die breinen op het moment van de geboorte uniek. Maar even teruggaan naar de familie. Uh, onze ouders waren ook geen van beiden erg op de voorgrond tredend. Nee. Maar uh, doe maar, maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, werd er altijd ja. geholpen. Ja. Maar pa lans. was natuurlijk wel iemand die uh, zeg, een uh, voortrekkersrol ja. speelde in een hoop ja. dingen. Ja. Ja. Ja. En daar dan ook meer naar buiten kwam, maar ja. niet, niet met zijn persoon. U bent beide de 65 gepasseerd. Houdt u dat erg bezig? Het, het, ouder worden, ouder zijn, je al dan niet ouder voelen? Nou ja, uh, ik merk wel dat je, minder, dat je lichamelijk minder aan kunt dan, dan vroeger. Maar dat is het enige eigenlijk. Ja. En verder uh, weet je ook dat je over de helft bent om te least. En dat is soms jammer en soms vind je dat ook niet erg. Maar op de goede dagen vind je dat jammer. Ja. En uh, daar, zo denk ik er wel over na. En ik vind het jammer om de, de, de kleinkinderen niet, niet, uh, misschien niet, niet te zien trouwen. Of dat ze de ja, de ja, ja. Maar ja, voor het overige hoop je maar dat je op een gegeven moment van het ene moment op het andere doodgaat. En dat je niet uh, heel erg ziek wordt of wat ja. dan ook. En nu? Het houdt me niet echt bezig. Nee. Nou, het houdt mij bezig uh, op alle mogelijke manieren. Want ik ben ook natuurlijk met de veroudering van het brein en de ziekte van Alzheimer bezig als een van mijn ja. onderzoekslijnen. Um, en verder ben ik nog betrokken bij uh, alle problematieken rond het einde van het leven. De euthanasievragen. Uit vrije wil was ik een van de initiatiefnemers oh, ja. van. Ja. Dus uh, ik ben daar zeker ja. mee bezig. En houdt u rekening met de kwade kans dat u zelf Alzheimer krijgt? Ja, in zoverre dat ik uh, heb vastgelegd dat dat uh, voor mij een reden voor euthanasie is. En ja. gelukkig is het ook mogelijk in Nederland. Uh, wanneer je in een vroeg stadium uh, en met de juiste dokters uh, die afspraken maakt. Dan uh, kun je eruit stappen en dan hoef je het hele traject niet mee te maken. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. En u? Nou, als, als ik... Uh... ...de kans krijgen om er op dat moment uit te stappen... ...dan zal ik dat zeker doen. Ja. En, uh, nou, en houdt u dat bezig? Van, ja, als ik al... Nee, het houdt me niet zo bezig. Het heeft, het heeft best wel een rol gespeeld... ...bij het overlijden van onze moeder. Die, die is er zelf uitgestapt... ...door 88, dus het was ook niet de jongste. Nee. Maar die was nog uh, goed... ...goed zinnen, ...maar wou niet... Uh, ...we hadden een, een broerder gehad... En, ...en wou niet uh, verzorgd worden. Dus nee. die uh, wou haar zag dat niet zitten dat ze 24 uur per dag iemand om zich heen zou moeten hebben. Die haar zou verzorgen. Dus die heeft toen die beslissing genomen. Ik vond dat ook uh, zo verstandig en zo knap dat ze dat uh, zo deed. Wat ik een uh, heel goed voorbeeld heb gehad daar. Hmm. Ja. Het, uh, het haardvuur knapt. Laten we daar <laughs> uh, ons uh, omscharen. Uh, Els en Dick Swaap. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Geen ja, dank. I sure. Walkaways van Counting Kraus. En nu De Speld. U hoorde in het krantenoverzicht al een voorproefje van De Speld vanmorgen. Het is een satirische nieuwssite. Schrijft dagelijks voor de Volkskrant. Publiceert eigen berichten. En maakt ook radio. Hongarije heeft het verbod op censuur opgeheven. Voor het eerst sinds 2004 is de Hongaarse regering weer vrij... om te bepalen wat ze censureren en wat niet. Volgens Criticasters is de nieuwe mediawet een regelrechte... En... In het gezicht van welwillende vinger naar... Volgens de Hongaarse oppositieleider steekt de regering met deze wetgeving... zijn vinger op naar de internationale gemeenschap. Bovendien is het... En natuurlijk ook binnen de EU al dus de Hongaarse oppositieleider. Jawel, over het succes van de spel spreek ik nu met oprichter en hoofdredacteur Jochem van den Berg... en met schrijver Diederik Smit. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. De, de spel bestaat al sinds 2007 en is inmiddels een begrip in Nederland. Maar voor het zover was, konden jullie ons uh, lelijk op het verkeerde been zetten. In 2011 nog, met uh, jullie bericht dat Harry Moolish... vijf jaar lang lid bleek te zijn geweest van de tros... We hadden toen al een afspraak met de voorzitter van de TROS... Ed Nijpels, om daar commentaar op te geven... toen ons duidelijk werd dat het een fake-bericht was. Is het dan feest bij jullie? Als, als reguliere media een bericht van jullie overnemen? Het is een bijproduct. Uh, bijproduct. Kunnen, wij kunnen daar natuurlijk wel om lachen... maar het is niet de intentie om uh, de redactie van het Oog op Morgen uh, uh. te misleiden. Ja. Geniet jij ervan, Diederik? Nee, het is inderdaad wel uh, soms wel aardig, en, uh, maar niet meer dan dat. Ja, maar nu, nu jullie zo bekend zijn, gebeurt het waarschijnlijk ook, ook steeds minder. Of komt dat, zijn de, me, de nieuwsmedia ook serieuzer geworden? Nou, dat, dat verwacht je inderdaad wel, dat uh, naarmate je bekender wordt... Uh, dit soort incidenten afneemt. Maar toch uh, blijft, blijft er altijd nog een deel van het publiek blijkbaar wat, uh, wat opnieuw... Uh, door zogenaamd intuint, om het zo maar te zeggen. Oh ja? Uh, nou ja, in ieder geval op sociale media blijkt dat nog dagelijks... Ja, ja, ja, ja. dat er uh, nog ja. mensen zijn die het niet kennen. Ja, Kun je zeggen wanneer deugt eigenlijk iets als bericht voor de speld... Als, als item? Uh, moet het dan voldoen, Diederik? Uh, het moet in fatsoenlijk Nederlands uh, geschreven ja, zijn. Ja, graag. Gewoon, uh, de, de, nou ja, dat is uh, nog niet eens zo heel vanzelfsprekend. Uh, dus het nee. moet eigenlijk in, uh, qua vorm een zo... Um, ja, standaard mogelijk journalistiek bericht zijn, dus uh, uh, geschreven zoals uh, elk ander nieuwsbericht, en uh, het moet een grap zijn die ook in de kop meteen helder is. Ja, ja, ja. ja. En, en, en voel je bij voorbaat aan welk of, of aan, aan je water zou ik maar zeggen, of een bericht aan zou slaan of niet? Helemaal niet. Nee. Uh, nee, tenminste, ik doe het nu een jaar of zes. Uh, ik heb het idee dat ik steeds minder weet wat gaat aanslaan en wat niet. In die zin dat ik uh, soms kan je iets schrijven... waarvan je eigenlijk denkt dat je eigenlijk een beetje schaamt... dat je dit hebt geproduceerd als professioneel schrijver. Kun je een voorbeeld geven? Uh, uh, nou, een, een, een, gewoon een makkelijke grap. Nou ja, Misschien over, het... over uh, de paus die je aftrat uh, met... Uh, ik zou niet direct een grap weer uh, kunnen reproduceren. Maar grappen over de paus zijn vaak makkelijk. Uh, uh, juist, juist. Uh, dat je eigenlijk denkt van... Uh, Ga je even schamen en dat dat uh, een heel populair bericht wordt. En anderzijds uh, berichten waarvan je echt denkt: van nou al mijn vakmanschap zit in dit bericht. En dat, ja. is, dat valt dan compleet dood. Ja. Kun, je, kun je een voorbeeld noemen van het tegenovergestelde? Die direct had, dat je dat een bericht ontzettend aansloeg waarvan je het nooit had verwacht. Ja, nou, vrij recent was er een. Uh... Uh, dat was eigenlijk een plaatje, dat doen we ook wel eens. Uh, dat was uh, schokkende grafiek opgedoken, betekenisvol nog onduidelijk. Ja. En, uh, en dat was dan een grafiek die heel erg naar beneden ging. Nou ja, dat was een, een, zoiets simpels. En voor ik, de uh, hand liggend nogal. Ja, en waar uh, ik echt niet uh, vijf uur mee bezig ben geweest of zo. Nee. Maar dat ging als een dolle, zonder dat je dan meteen uh, weet waarom eigenlijk. Ja. Ja. En tegenovergesteld, we hebben ook wel eens uh, met Diederik... Uh, een bericht geschreven over uh, fractievoordichters. Ja, dat uh, vond ik leuk. <laughs> ja. ja. Nou, uh, verder niemand, namelijk. ook. Daar, daar zaten al onze poëtische kwaliteiten. Zaten ja, want die dichters lopen echt en dat zie je ook niet, lang niet altijd. Uh, dat nou. kon echt niemand waarderen. Oh nee, oh. als nou, dichters uh, zijn wij uh, gezakt. Ja, Het is allemaal gezakt. relatief natuurlijk. Hè. Er waren het inderdaad liefhebbers die dat uh, konden waarderen, maar in elk geval minder dan wij hadden gehoopt. Ja, als ik nou snel het had gevonden, dan had ik het even voorgelezen, maar dat duurt misschien. Te lang. Uh, misschien vind ik het zo nog. We zijn in de tijd van die uh, terugblikken op 2013. Was het een goed jaar voor de Speld? Uh, het was, uh, het was een het veel was, om mee te werken. Het was volgens mij een heel goed jaar uh, voor de Speld. We hebben, er waren gewoon veel grote nieuws, nieuwsverhalen... zoals uh, de troonwisseling, zoals NSA. Uh, de soort Piet-discussie die voor langere tijd liepen... en uh, veel losmaakten... Uh, bij publiek, maar ook, ook voor ons uh, een dankbare bron. Ja. Ja. En uh, nou ja, verder is het natuurlijk... Uh, het was maar, natuurlijk een oneven jaar zonder Olympische Spelen of uh, groot toernooi. Dus dan denk je misschien van tevoren van... Nou, gaat er genoeg zijn? Maar het is inderdaad... Uh, NSE, Zwarte Pieter discussie en uh, troonwisseling, dat, is wel, uh, ja. dat heeft het wel mooi gered. Maar ook politiek, er waren geen verkiezingen, er is geen ja. kabinetscrisis gekomen. Hoewel bijna iedereen dacht dat het zou gebeuren. Ja. Nou, zijn is in Haag dan, dan, dan, dan nog een wel een voldoende inspiratiebron? Nou, maar ik denk dat er wel, er waren wel een aantal belangrijke verhalen waren. Met Wekers uh, was een interessant verhaal met de, de kwestie. Uh, waarbij het, uh, in het de voornaamste vraag was of hij wel wist dat hij staatssecretaris was uh, ja. in die periode. Uh, maar nee, ook, hij wist het niet. Dat schreven jullie. Dat hij wist was, niet dat hij staatssecretaris dat was. was onze, onze hij wist zoveel situaties. niet. Ja. <laughs> uh, maar ik denk ook dat, uh, dat Rutte uh, toch een wat, uh, eigenlijk wat kwetsbaarder was dit jaar. En dat hij een aantal kleine misstappen heeft gemaakt en dat hij... Nou, met name op het, het zogenaamde gebrek aan visie en uh, het uh, tjaka, uh, economie economiebeleid uh, uh, ja. uh, toch wel wat, uh, wat kwetsbaarder is geworden. Ja, hier heb ik dat bericht over die fractievoordichters. Zal, zal ik er eentje voorlezen of willen jullie? Ja. De, de fractievoordichter van D66 is Theobart G. Borealis. En die dicht, Welken Welke weemoed ons geleden waar ons het lomen wachten waait... zonder visie thans beleden die zielenrust... Nog vreugde zaait. Nou, dat is toch prachtige poëzie. Dat ja, zou ik dank, zeggen. Dank. Ja. Ja. Wat, wat, wat heeft dit jaar weet je, nog iets wat te, speciaal heeft aangeslagen uit die nou, Koningslied? De, de, de, de, de, de, de muzikale aanslag uh, die wij in april hebben te, verwer te verwerken gekregen, dat dat wel uh, een grote klap uh, was uh, voor, uh, voor, uh, voor het publiek uh, ja. als voor ons. En dat de Amerikaanse geheime dienst er al vanaf wist, maar uh, Rutte niet gewaarschuwd heeft. Precies. Op dat precies. Koningslied. Het koningslied. Ja. ja, dat was, was een bekend. mooie dag inderdaad. Tenminste voor ons dan. Maar ja, voor Nederland was het verschrikkelijk natuurlijk. Maar ja, uh, het, we hebben er in goud. Ja, uh, uh, we hebben er geloof ik al een beetje een themadag van gemaakt toen met vijf artikelen erover. Met, uh, het, het was een beetje alsof je een, een kuikentje in een, uh, in een mand jonge katers gooide, zeg maar. Ja, ja, het koningslied, ja. uh, bij de, dat koningslied. Satirisch gezien, ja. ja. <laughs> hoe, hoe ontstaat eigenlijk een goed bericht in. De, in in brein van eentje of in onderling gesprek? Dat hangt er maar helemaal vanaf. Soms uh, zijn er al ideeën. Soms uh, duurt, ben je zes uur naar je scherm aan het staren. En uh, soms in gesprek. Ja, ja. Ja. Maar is er ook input van buiten, van publiek? Die, heb je daar wat aan of is dat in het algemeen... Dus ja, je grijnst een beetje. Ja, nou ja, we krijgen natuurlijk wel inzendingen. En uh, het, is, het is niet zo dat uh, 100% van alle uh, inzendingen die wij van, van het publiek zeg maar, binnenkrijgen, dat die uh, allemaal even goed zijn. Maar uh, ook in onze eigen redactie, ik, ik, ja, ik weet niet, is het uh, alles wat er uh, geopperd wordt, ik denk dat het minder dan 50% is wat uiteindelijk, uh, waar uiteindelijk iets mee gebeurt. Nou, dat vind ik nog veel. Er wordt veel geestig. Ik zou minder verwachten. Zijn de mensen zo geestig? Ja, ik denk lager, het ook lager. Het moet wel lager zijn. Ja. Eigenlijk. Sommige imitatoren. Die hebben. Uh, nee, we kennen ze allemaal. Die hebben favoriete personages als slachtoffer. Hebben ja. jullie ook favoriete personages? Of. Tja. Hm. Misschien wel uh, onderwerpen die het over het algemeen. Waarvan je over het algemeen wel weet dat. Dat mensen het leuk vinden. Dus als de NS uh, kapot gemaakt wordt, dan wordt daar vaak wel enthousiast op gereageerd. Maar echt personages... Ja, we hebben, we hebben wel niets... periodes. We hebben, we hebben, uh, GroenLinks was een, een tijdje een, een fijn... Uh Mikpunt, maar uh, daarna, uh, VVD kwam daarna net zo goed weer op. Uh, ja. het hangt in, we hebben periodes. We hebben natuurlijk ook onze eigen personages, met uh, Bergbokhoven, uh, de wetenschapper, of uh, Kwamen Poefu, de oh, ja. uh, Afrikaan, die telkens in verschillende gedaantes wel uh, terugkomen. Ja. Maar dat zijn dan meer ja, personages die in de mainstream media wat uh, vaker worden overgeslagen. Is al een beetje te taxeren waar het in 2014 vooral over zal gaan? Ik denk dat uh, de FIFA voor ons wel een belangrijk onderwerp wordt. Ik verwacht wel dat, uh, dat er in Brazilië wel protesten komen bij het WK. Uh, maar een uh, ander ding, uh, een, een nieuwtje, is dat we bezig zijn met een uh, boek over het Binnenhof. Uh, dus we gaan, een, uh, we gaan een reisgids schrijven over het Binnenhof. Voor de verwaarde kiezer? Nou, eigenlijk voor de verwaarde toerist. Ja. Dus okay. uh, het Binnenhof is een beetje het best bewaarde geheim van Den Haag. Uh, en we proberen daar wat... Uh, ja. We zijn benieuwd ja. naar deze reis Ja, We moeten ermee ophouden, want dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine, Heren Van den Berg en Smit van de Speld, hartelijk bedankt. Morgen een aflevering met veel aandacht voor countrymuziek. Uh, zometeen de echte gillende keukenmeiden. En ik eindig nog met een klein gedicht van de voordichter van de VVD. Hoe gapend mij dan toeschijnt, de leemte der begroting thans... Geen heerschap ooit ontsprong de dans. En dat valt ook niet uit te leggen aan de kiezer. Met dank aan de speld. Dit is Radio 1.